Reputatiecoaching podcast nummer 154 Vanaf vorige week is het format van de podcast iets gewijzigd. Omwille van de tijd die het kost om elke week een podcast te maken... ...en omdat ik ook eens een keer wilde vernieuwen... ...werk ik de podcast vooraf niet meer helemaal letterlijk uit. Ik heb een lijst van onderwerpen en daarover ga ik je gewoon vertellen. Als gevolg daarvan verdwijnt de volledige transcriptie... ...en moet je het dus doen met de audioversie... Een paar luisteraars gaven hun mening over het nieuwe format. Eerder deze week was er een storing bij Antagonist, mijn webhoster, en die was heel snel opgelost. Studenten van de Universiteit van Tilburg hebben mijn hulp en medewerking gevraagd bij een workshop over reputatiemanagement in december. Hotels en restaurants in het buitenland kunnen nog heel wat aan hun exposure doen. Naar aanleiding van ons vakantie in Gambia heb ik een Nederlandse ondernemer al daar wat tips gestuurd. En als we het dan toch hebben over bedrijven op de kaart zetten, kom je zo ook uit bij het lokale gidsenprogramma van Google. Dat heeft Google begin dit jaar gestart. Inmiddels is het programma iets aangepast en uitgebreid. Ik zat op niveau 4, het hoogste niveau, maar nu is er ook een niveau 5 bijgekomen. Een bedrijf vroeg mij een technische analyse uit te voeren van hun website, zowel op het gebied van techniek en HTML, als mede om kansen om de positie en de zoekresultaten te verbeteren. Waar ik dan zoal in eerste instantie snel naar kijk, hoor je later.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 alsmede afbeeldingen, links enzovoorts. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast... ...zodat je geen aflevering hoeft te missen. Laten nou, We nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Als eerste, ik zei het al, het format van de podcast is iets aangepast... ...en mensen reageren daar verschillend op. Andreas, een luisteraar van het eerste uur van de podcast... ...die vond het leuk, want die vond het dat ik op deze manier duidelijker sprak, rustiger en dus ook beter verstaanbaar was. Martin, een andere luisteraar uit Rotterdam, die vond dat het wat minder vloeiend klonk. Nou ja, dat komt omdat het nu wat meer spontaan is. En Jeroen, die ook al eens in de uitzending is geweest... Ja Jeroen, je bent er weer. Uh, die zei dat hij het wat minder vond, want hij leest liever. Zo heeft iedereen de verschillende manieren van, van de content consumeren tijd lang een, een virtuele assistent gehad die transcripties voor me kan uitwerken. Maar op dit moment is ze even te druk met een aantal andere taken. Dus misschien moet ik op zoek naar een andere virtuele assistent die de transcripties van elke podcast dan voor me kan uitwerken. Ik ga er nog eens even over nadenken. Ik heb je al eerder verteld, toen ik afstapte van mijn dedicated server, ben ik overgestapt naar Antagonist. En Antagonist is wat mij betreft een heel fijne, betrouwbare webhoster. De websites zijn snel, performen goed, de interface is prettig. Ja, en de, de prijsstelling is ook heel, heel concurrerend. Sterker nog, die vind ik goed. Normaal heb ik eigenlijk nooit een probleem met Antagonist. Alleen eerder deze week had ik wel een probleem. Dat wil zeggen, ik was aan het werk en opeens lag mijn uh, website eruit. Ik kon er niet meer bij. De backend interface, het dashboard van, van WordPress, die deed het niet meer. En alle andere websites die dan ook. Dus ik stuurde een mailtje naar uh, Antagonist en eigenlijk binnen no time. Ik kreeg natuurlijk eerst een auto-reply en binnen no time kreeg ik ook al uh, het antwoord. Dag Eduard, bedankt voor het bericht. Het probleem werd veroorzaakt door een serverstoring van onze kant. Hiervoor bieden we onze excuses aan. Inmiddels is deze opgelost en kun je volledig gebruik maken van je domein en webhostingpakket. We houden onze service nou lettend in de gaten... waardoor een storing bij ons meestal al bekend is op het moment van melding van onze klanten. Dergelijke storingen worden bekendgemaakt op ons statuspaneel te vinden op onze website. Dat vond ik dus ook weer getuige van een goede service. En dat is nou ook een van de redenen dat ik een tevreden klant ben van Antagonist. Mag best eens een keer gezegd worden. Ja, en eerder deze week kreeg ik ook een leuk mailtje... Die... De inhoud van het mailtje was als volgt. Geachte meneer de Boer, wij zijn vijf hbo-studenten van het Fonteis... en wij volgen de studie Communicatie IEMAS... International Event, Music and Entertainment Studies in Tilburg. Voor onze studie gaan wij een workshop over reputatiemanagement geven... voor maximaal tien deelnemers. Deze workshop is gericht op startende ondernemers... zal plaatsvinden op 11 december 2015 en is geheel gratis. Omdat wij een workshop gaan geven... zijn wij op het moment onderzoek aan het doen naar reputatiemanagement... Hiervoor willen we graag een aantal experts interviewen op dit gebied. Via LinkedIn kwamen we uw profiel tegen en zouden we graag met u in contact komen. Dit interview kan plaatsvinden op een locatie naar uw keuze. Daarnaast willen wij graag het interview filmen. Als u geïnteresseerd bent willen wij u ook graag als spreker tijdens onze workshop vragen. Omdat wij geen beschikking hebben over een budget is alle hulp van harte welkom. Tijdens de workshop zullen wij daarom uiteraard uw naam vernoemen en de klanten doorverwijzen naar uw bedrijf. U hoeft verder geen concurrentie van ons te verwachten, want zoals eerder vermeld geven wij deze workshop maar eenmalig aan een beperkte groep. We horen graag of u geïnteresseerd bent in een interview om als spreker tijdens onze workshop te komen, of beide natuurlijk. Alvast bedankt voor uw tijd, met vriendelijke groet en dan de namen van de studenten. Nou ja, ik heb gelijk een, een mailtje gestuurd met als antwoord dat ik er graag aan meewerk. Dat is op dit moment de status, dus ik hou je op de hoogte. Als je als toerist ergens bent en je hebt je smartphone bij je... en je bent in landen waar bijvoorbeeld Yelp nog niet vertegenwoordigd is... en TripAdvisor misschien ook nog niet zo... wat ga je dan gebruiken om te zoeken naar een restaurant of een hotel? De meeste mensen zullen gewoon Google gebruiken. Oh, die zullen het ook niet alleen gebruiken op een smartphone... maar zelfs ook voordat ze ergens naartoe gaan. En dan is het als lokaal bedrijf, restaurant of hotel vervelend... als jij niet vindbaar bent. Als jij niet op Google Maps staat... als je geen Google Plus Mijn Bedrijf pagina hebt... Oftewel als je gewoon niet goed vindbaar bent in Google. Tijdens onze vakantie in Gambia zag ik dat ook met het hotel waar wij verbleven. Dat hele hotel stond niet op Google Maps. Was dus ook niet te vinden als lokaal hotel. Diezelfde eigenaar die had ook een restaurant of beachbar aan het, uh, aan het strand dus. Maar ook die stond niet op de kaart. Vlak voor vertrek heb ik even met haar gesproken met die bedrijfseigenaar. En ik heb haar toegezegd een aantal tips toe te sturen. Ik heb haar de volgende mail gestuurd. Inmiddels zijn Susanne en ik alweer een weekje in Nederland en denken nog vaak met veel plezier terug aan onze Gambia-trip. Op de dag van vertrek meldde ik je dat ik nog wat ideeën heb waarmee ik jullie zowel de beide hotels als Poco Loco extra op de kaart kunnen zetten. In dit geval bedoel ik dat letterlijk, op de kaart. Op korte termijn zie ik een viertal activiteiten realiseerbaar: als eerste aanmaken van een Google-account, als tweede creëren van een Google My Business-vermeldingen voor alle drie de locaties, als derde actieve recensies gaan verzamelen en als vierde het maken van een, van een virtuele tour. Als eerste, ja, een Google-account. Je hebt nog een Google-account nodig om al het andere te kunnen doen. Dus daarom was dit een van de stappen die gedaan moesten worden. Dan, alle drie de locaties zijn niet lokaal vindbaar op Google als je bijvoorbeeld zoekt op hotel, restaurant of bar Cololi. Dat is een gemiste kans, omdat veel mensen lokaal zoeken op internet en dan in de meeste gevallen Google-raadplegen. Een vermelding op bijvoorbeeld TripAdvisor is wel leuk natuurlijk, maar het gros van de mensen zoekt toch echt op Google als ze op zoek zijn naar een bepaalde gelegenheid. Tijdens onze Gambia trip in januari heb ik dit probleem reeds opgelost voor de Kunta Kinte Bar. Die heb ik destijds aangemaakt zoals je kunt zien. En daar heb ik een screenshot van in de mail opgenomen. En als ik op Hotel Kololi zoek, staan jullie daar niet tussen. Ook zijn jullie locaties helemaal niet op Google Maps te vinden. Dit alles is in één keer op te lossen. Daarvoor heb je dus je Google-account nodig, waarna je je bedrijven kunt aanmelden op www.google.com business. Als het je lastig lijkt, doe ik dat met alle plezier vanuit Nederland, ja, zonder kosten of verplichtingen. Alleen heb ik voor één stap in het proces wel jouw hulp te plaatsen nodig. Je ontvangt namelijk van Google een kaart met daarop een pincode voor elke locatie. Die moet ik vervolgens ter verificatie invullen. Nadat de bedrijven alle drie succesvol online staan, stuur ik je natuurlijk de logingegevens voor Google, waarmee je de bedrijfsgegevens kunt aanpassen. Ook raad ik je aan het wachtwoord aan te passen. Dan het derde punt, actieve recensies gaan verzamelen. Als de locaties eenmaal online staan... is het zaak tenminste vijf recensies op Google te verzamelen per locatie... omdat dan ook de sterren in de zoekresultaten verschijnen... evenals bij de concurrenten. Ook hierover kan ik je een heleboel vertellen. Zie bijvoorbeeld www.reputatiecoaching.nl... mijn wekelijkse podcast over dit onderwerp. En als vierde, virtuele tour maken. Ja, daar komt natuurlijk mijn commerciële konijntje uit de hoed... Want geen enkel bedrijf in Gambia heeft bij mij weten op Google een zogenaamde virtuele tour online staan, die is gebaseerd op de Street view technologie van Google. Kijk maar eens op www.bedrijfspanorama's.nl. Dat is mijn site die gaat over de virtuele toer. Daarmee staat 24 uur per dag een virtuele rondleiding door jullie hotels, de paden, het restaurant en dergelijke op je eigen website, op Google Search, Google Maps en Google Mijn Bedrijf. Het is een enorme exposure voor bijvoorbeeld de hotels en alle publiek toegankelijke paden en ruimtes. Heb ik je interesse gewekt? Laat het me dan weten. Stuur een antwoord per mail of neem contact op via Skype. Ik hoor het lees graag hoe en of ik je van dienst kan zijn met vriendelijke groet Eduard de Boer. Tot zover mijn mailtje. Ik heb nog geen antwoord gehad. Ja, die dame in kwestie is erg druk. Maar ik ben benieuwd wat hieruit komt. Misschien moet ik nog een keer terug om een virtuele tour te maken. Of misschien vraagt ze mij gewoon om uh, die paar locaties op de kaart te zetten. Of misschien hoor ik er helemaal niks meer van. Ik hou je op de hoogte van de voortgang. Ik ontving een mailtje van Christina van Lokale Gidsen van Google. We willen graag een update met betrekking tot het programma Lokale Gidsen met u delen. Als erkenning voor de bijdrage van fotografen, kaartenmakers en alle soorten ontdekkingsreizigers kunt u vanaf vandaag op vier nieuwe manieren punten verdienen om een hoger niveau te bereiken. Elk type bijdrage is één punt waard, met een maximum van vijf punten per plaats. Bijvoorbeeld, vijf foto's voor dezelfde plaats uploaden is één punt. Twee foto's plus één review voor dezelfde plaats uploaden is twee punten. Vijf reviews voor vijf verschillende plaatsen schrijven is vijf punten. Een nieuwe plaats toevoegen is één punt. Uw eerdere bijdrage tellen ook mee. Met deze nieuwe functies kunnen uw totale aantal punten en niveau voor lokale gidsen veranderen. We hebben interessant nieuws over een geweldig nieuw voordeel voor onze communityleden. Lokale gidsen van niveau 4 en hoger ontvangen twee jaar lang een gratis upgrade van hun Google Drive opslagruimte van 15 gigabyte naar 1 terabyte. Zo kunt u alle verhalen, foto's en video's van uw reizen veilig bewaren op één centrale locatie. We willen ook het nieuwe statusniveau 5 voor lokale gidsen bekendmaken. Communityleden die meer dan 500 punten hebben verdiend... krijgen de kans om in 2016 onze eerste top voor lokale gidsen bij te wonen. De inschrijving hiervoor start begin volgend jaar. Voor meer informatie over deze wijzigingen... hoe u op nieuwe manieren een bijdrage kunt leveren... en hoe u toegang tot extra voordelen krijgt... gaat u naar onze website of naar ons helpcentrum. Als u uw status wilt bekijken... gaat u naar het nieuwe tabblad Bijdragen in Google Maps dat vanaf vandaag in iOS en Android wordt geïmplementeerd. We kunnen u niet genoeg bedanken dat u lid bent van onze community. Dankzij alle reviews, foto's en inzichten die u deelt... kunnen andere mensen zich thuis voelen en kunnen lokale bedrijven groeien. Met vriendelijke groet, team, lokale gidsen. Nou, als eerste, ik heb dus opeens van Google een terabyte gekregen... als netwerkdrive, als clouddrive. Cloud dat vind ik wel hartstikke leuk, omdat ik niveau 4 ben. En ja, ik, ik wil natuurlijk meer. Ik wil gewoon weer nu het volgende niveau bereiken naar niveau 5... Maar dat heeft nog wel wat voeten in de aarde. Als ik namelijk ga kijken op de Google Maps app, op iOS, op mijn iPhone. En ik ga naar het, inderdaad naar het tabblad Mijn Bijdragen. Dan zie ik dat ik op dit moment 361 punten heb. Dat is samengesteld uit, en nu, nu krijg je het van me, 245 recensies. 45 foto's. 9 antwoorden. 13 toegevoegde plaatsen. En 49 bewerkte plaatsen. Bij elkaar heeft mij dat 361 punten al opgeleverd. Maar ja, ik moet door naar de 500. Dat is nog best een hele stap. Maar gelukkig is het niet alleen reviews en mag het dus ook iets anders zijn. Ik zal je nog even uitleggen hoe het zit met die puntenverdeling. Want het kan misschien inmiddels een beetje onduidelijk zijn geworden. Je start op niveau 1. Daar blijf je op zolang je 0 tot 4 punten hebt. Als je tussen de 5 en de 49 punten hebt, kom je op niveau 2. Tussen de 50 en de 199 punten bereik je niveau 3. En tussen de 200 en de 499 punten bereik je niveau 4. En niveau 5, ik zei het al, is 500 punten of meer. Hieruit blijkt toch wel dat Google het hele verhaal van, van mijn bedrijf... Google bedrijven toch graag verder meer body wil geven. Het feit dat ze foto's willen herzien... dat ze je daar punten voor gaan geven... dat ze je punten geven voor reviews, schrijven voor het aanpassen... dus het actueel houden en maken van bedrijfsvermeldingen... zoals openingstijden enzovoorts... dat geeft allemaal aan dat Google... Graag wil dat meer bedrijven zichzelf gaan presenteren op internet, op Google in dit geval. Ja, en mij, voor, aan mij de schone taak om de komende tijd meer punten te gaan verdienen met het uploaden van foto's, het schrijven van reviews, gegevens aanvullen, aanpassen, nieuwe bedrijven op de kaart zetten. Nou ja, ik noemde er zo net al drie waarvoor ik een kans heb en op die manier de 500 punten en meer zien te bereiken. Ik hou je op de hoogte van mijn voortgang. Ja, en dan die website-analyse. Dat was van, van een bevriend contact die vroeg of ik eens even naar zijn website wilde kijken. Zowel naar de techniek, de HTML, hoe dat onder water geïmplementeerd was en ook naar eventuele SEO-aspecten. Ik begon maar eens even te kijken hoe de site presteerde in Pingdom, pingdom.com. Ik heb er al eerder over gesproken en ik heb er zelfs een instructievideo van online staan. De performance-create in Pingdom die geeft 75 van 100. Dat is echt te laag. Je moet minstens boven de 90 komen. Ook het aantal requests, dat bedroeg 118, vond ik wat te veel. Een request is iedere keer als je browser een verzoek doet om een bepaald bestand aan te leveren aan de webserver. Dus in eerste instantie de HTML-file. In die HTML-file staan een heleboel JavaScript en stylesheets en plaatjes enzovoorts. En dat is bij elkaar, dat, of dat was bij elkaar voor deze site, dus 118 requests. Het kan wel, maar er was wat ruimte om dat te optimaliseren. De laatheid van de hoofdpagina van de site was 1.48 seconden. Op zich snel. Want als je kijkt naar Google en Yahoo, die zeggen dat pagina's toch eigenlijk moeten laden binnen 2 seconden. Maar ik zeg altijd van, joh probeer het onder de 800 milliseconden te krijgen. Dan zit je altijd goed. En deze website die maakte op de hoofdpagina gebruik van een hele grote sl sliders met hele grote foto's. Dat levert ook bij elkaar dan een page size op van 2,8 megabyte. En dat is echt te veel. Dat zou niet zoveel moeten zijn. Na Pingdom heb ik de site eens even gecontroleerd in GT GTmetrix. Daaruit komen ook weer hele andere leuke dingen en daarin... Wat je daar vooral in kunt vinden is wat jij er concreet aan moet doen op technisch vlak aan je website, aan je HTML-code. Om ervoor te zorgen dat die beter presteert, dat die sneller laat. Als eerste hebben we gekeken naar de PageSpeed en als tweede naar de YSlow. Dat is, zijn volgens bepaalde maatstaven die uh, Yahoo hanteert. Maar laten we beginnen met de PageSpeed. Die geeft een score van 75% en ik zei het al, die moet je boven de 90% zien te krijgen. Daarmee kom je op de A. En er waren wat tekortkomingen, want zo werden bijvoorbeeld in de HTML-code de image-afmetingen niet gespecificeerd. Dus de, de lengte en de breedte niet. Ook werd er onvoldoende gebruik gemaakt van browser-caching. En werden afbeeldingen geschaald vertoond. Dat wil dus zeggen dat ze in, in CSS kleiner werden vertoond dan dat ze fysiek waren. En dat, daarmee, wat je daarmee dus creëert, is dat je eigenlijk te veel ballast downloadt die je eigenlijk niet nodig hebt. Je zou veel beter dat image zelf kunnen resize naar de gewenste afmeting. En dan die aanbieden aan de gebruiker. Een andere waarschuwing die PageSpeed gaf. Of die Matrix gaf. Was defer parsing of de javascript. Blijkbaar werd javascript te vroeg aangeroepen. Waardoor er dus uh, de boel stagneerde in zekere zin. En er dus onnodige vertraging optrad. Nou dan ga ik even het lijstje op met nog een paar adviezen die uh, Matrix gaf. Avoid CSS at import. Inline small javascript. Inline small CSS. Optimize the order of styles and scripts. Minify JavaScript, minify CSS, specify a cache validator, optimize images, remove query strings from static resources, en specify a vary colon accept encoding header. Ja, dat zijn een heleboel technische zaken. Als je wilt dat ik daar eens wat meer over eh, vertel, of misschien in een aparte webinar of zo, laat het dan gerust weten. Dan, dan ga ik me daarop voorbereiden. Dan ga ik dat uitwerken voor je. De andere performance indicator is YSlow. Ik zei het al, die komt van Yahoo. Die gaf 73% aan. Nou, die moet ook natuurlijk weer boven de 90 zien te komen. GTMetrics adviseerde onder het kopje Slow: add expires headers, make fewer HTTP requests. Ik zei het al, hoe minder requests, hoe beter, hoe sneller de pagina laadt. En wat ik dan als tip geef altijd is... probeer de CSS en de JavaScript zoveel mogelijk te combineren... in ieder geval CSS bij CSS... dat je niet allemaal hele kleine CSS-bestandjes importeert... of kleine JavaScript-bestandjes, maar liever één grote. Een ander advies was Use a Content Delivery Network... Minify, JavaScript en CSS, nou die hadden we al. Use cookie-free domains. En reduce DNS lookups. Als je op je webpagina van heel veel verschillende bronnen content laat, images of wat dan ook. Dan moeten heel veel zogenaamde DNS lookups worden gedaan. DNS staat voor domain name serving. En dat dient er dus voor om de, een hostnaam, bijvoorbeeld www.reputatiecoaching.nl, om te zetten in een IP-adres. En hoe meer je van dat soort lookups doet, hoe langer het duurt voordat alle content is geladen. Ja, dan nog wat dingetjes die ik tegenkwam. Hoewel het een Nederlandstalige site was, stond, in de head, stond bovenaan html lang equals en. Nou ja, volgens mij moet dat NL zijn. Verder zag ik ook helemaal geen relevante semantische markup. Tegenwoordig zou ik namelijk in een site standaard toch verwachten dat de NAPT, dus de naam,adres, plaats, postcode, telefoonnummer, bedrijfsvermelding van dealers, producten, etc. allemaal zijn opgemaakt met semantische markup. Er werd alleen schema gebruikt voor, br voor breadcrumbs. Nou ja, dat is eigenlijk een van de minst relevante. Verder waren er geen title tags in de menu items. Er waren geen title tags in de href's algemeen. Wat me ook opviel was dat de pagina van het winkelwagentje niet secure was. En op die pagina vragen ze wel allerlei persoonlijke gegevens. Maar die wordt dus niet secure verstuurd. Vervolgens waren er nog wat fouten met de Google Plus en Instagram links in de voeten. En wat me opviel, en dat zie, dat zie ik wel vaker, is dat de bedrijfsgegevens of in ieder geval het telefoonnummer van een, een, ja, het moederbedrijf of de importeur of iets dergelijks worden vertoond. Ik zou in dit soort gevallen altijd een apart telefoonnummer nemen... voor de toekomstvastheid van het bedrijf. Zeker ook nog als je het ene bedrijf, bijvoorbeeld het merk... zou willen afzonderen, zeker afscheiden of verkopen. En verder, maar ja, dat dan kan ik dit bedrijf niet kwalijk nemen... want dat is een gebrek aan content wat de klant... hun klant dus niet heeft aangeleverd. Maar er waren hele weinig zeggende titels in de pagina's... en de metadescriptions, die waren allemaal heel uh, sumier. Ja, en dat, dat zijn allemaal dingetjes die werken wel mee. Misschien niet zozeer direct in de echte ranking... ...in de zoekresultaten, maar wel bijvoorbeeld... ...als je een goede meta-description hebt van, bij een pagina... ...die mensen aanzet om iets te doen... ...om erop te klikken... ...dan kan dat leiden tot meer verkeer... ...en dat meer de verkeer kan weer leiden tot... ...eventueel hogere posities in de zoekresultaten. Wat me opviel was dat de site alleen in het Nederlands was... ...en alle content stond onder een slash NL. Ja, als je niet van plan bent... ...ook nog andere talen te gaan implementeren... ...dan is die hele slash NL is gewoon een overbodig stukje... ...in je uh, URL, dat kun je er gewoon uitlaten... Vervolgens heb ik ook eens even gekeken naar de blogberichten. Nou, die hadden geen relevante en ook geen unieke titel. Dat is killing natuurlijk voor blogberichten. Ze hadden ook geen relevante description. En ze maakten nog gebruik van de keywords meta tag. Nou ja, die mag natuurlijk gewoon weg. En wat, ook, wat ik ook vaak zie, en dat, dat kwam ik ook hier weer tegen, was dat er geen H1 wordt gebruikt. Geen H1 header tag. Dat is echt een gemiste kans. Je moet echt een gebruik maken van een H1 en dan eventueel daaronder ook nog een H2 en een H3. En eventueel kun je dan nog verder gaan. Dan nog wat losse waarnemingen van de homepage. Die had echt een van de meest foute titels. Die had namelijk home, pipe symbol, dat verticale streepje, en de domeinnaam. Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk echt not done. Net zoiets als dat je zegt no title. Jongens, kies daarvoor een relevante beschrijvende titel. En zet eventueel de domeinnaam, als je hem per se al bij wil hebben of de bedrijfsnaam, helemaal achteraan. Maar ja, wat mij betreft kun je hem ook weglaten. Want je domeinnaam, waarom zou je die erin zetten? Want die zit namelijk al in de URL, namelijk van je domein. En dan, ik zei het zo net al, de meta-description-tag, pas die aan. Zorg ervoor dat je mensen aanzet tot actie. En verwijder de meta-tag-keywords, die is echt overbodig. Op zich zijn image-sliders best leuk, maar het is niet meer echt van deze tijd. En laatst las ik ergens een onderzoek dat het hebben van sliders kan leiden tot een minder conversie. En wat me opviel was dat op de homepage weinig relevante indexeerbare content was. En juist die content kan je helpen om beter te scoren, zeker op die voorpagina. Ik zal binnenkort eens een checklijstje maken met de punten waar ik zo al naar kijk. Deze en nog meer. En die zal ik dan met je delen. Ik hoop in ieder geval dat je wat aan hebt gehad aan al deze inhoud die ik met je heb gedeeld. Als je de podcast en dit soort content leuk vindt, volg me dan via de verschillende kanalen. Je kunt me vrijwel overal vinden op alle sociale media. Zoek gewoon op Reputatiecoach en dat scoort bijna overal bovenaan. Heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel, help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Abonneer op de podcast zodat je automatisch altijd de nieuwste uitzending krijgt voorgeschoteld. En neem je voor deze week tenminste één andere persoon over de podcast te vertellen. Dat kan je partner zijn, een vriend of vriendin, een zakenrelatie, een collega, het maakt mij niet uit. Vertel gewoon één persoon over de podcast. Oh, en help mij even met een stukje extra exposure voor deze podcast als je wilt. Heb je een Gmail-account? Surf dan naar plus.google.com slash /plus reputatiecoachingnl en laat een reactie achter. Dat zou ik ontzettend leuk vinden, alvast bedankt. Heb je een probleem waar je tegenaan loopt of heb je vragen? Op de website kun je me ook een berichtje sturen en zelfs een gratis consult inboeken. Bovendien ben ik telefonisch te bereiken op 084-883-1556 en ook kun je rechtstreeks op de website een voice mail achterlaten door op de tab aan de rechterkant van elke pagina te klikken en je bericht in te spreken. Dit was Reputatie Coaching Podcast aflevering 154 en ik ben Eduard de Boer.